Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zou volgens Israëlische media opdracht hebben gekregen om aanvallen op Gaza af te schalen. Het volgt op de toezegging van Hamas dat de terreurorganisatie verder wil praten over het plan voor Gaza van de Amerikaanse president Trump. Na die toezegging riep Trump Israël op te stoppen met bombarderen. Hamas liet gisteravond weten bereid te zijn om alle Israëlische gijzelaars vrij te laten. Over een aantal cruciale punten in het plan, zoals het neerleggen van de wapens, zegt Hamas nog niets. Israël is akkoord met het plan. Het is voor het eerst dat Hamas er nu ook op reageert. De luchthaven van München is gisteravond opnieuw gesloten. Bij de start- en landingsbanen werden drones gezien. Donderdag gebeurde dat ook al. Agenten zagen de kleine vliegtuigjes. Maar voordat ze konden uitzoeken van wie ze waren, waren ze al weg. Tientallen vluchten werden geannuleerd. Voor de duizenden gestrande reizigers werden veldbedden neergezet. Want veel hotels vol zaten vanwege het Oktoberfest. Vliegverkeer is vanochtend weer opgestart. Een agent die werkte bij een Brits politiebureau... dat al vaker slecht in het nieuws is gekomen, is opgepakt hij zou de rechtsgang hebben belemmerd. Hoe hij dat gedaan zou hebben, is niet bekend. Het politiebureau was eerder onderwerp van een undercover-reportage. Daarom was te zien hoe agenten onder meer neerbuigend deden... over aangiftes van verkrachtingen. En vanwege het aan, aangekondigde noodweer... gaan veel evenementen vandaag niet door. Het KNMI verwacht een stormachtige wind en flinke buien... en heeft voor het grootste deel van de dag code geel afgekondigd. Op verschillende plekken gaan ook markten niet door. Het weer, ja, het gaat nu al op steeds meer plekken regen. Het waait al flink. Aan de kust staat een harde, mogelijk stormachtige wind. Bij windkracht 7 of 8. In de middag af en toe zon en opnieuw regen. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. ZFM Autobedrijf Zandvoort. Een echte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 is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Tobak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. yeah. We Okay. Oh. De ik heb echt een feestelijk begin van dit weekend. Sorry, ik hoef van alle mensen door elkaar te praten. Wat wil je nou precies zeggen? Ik heb echt een feestelijk begin van dit weekend. Ja, wacht even af, wacht even. Het is nog niet helemaal duidelijk. Hamas heeft het wel omarmd, het plan, maar ze hebben bepaalde puntjes nog niet helemaal ingevuld, geloof ik. Nee, over die gijzelaars, dat was nu niet helemaal het punt om die los te laten. En ook over de wapens. Dus daar hebben ze helemaal niets over genoemd. Dus ja, ik weet niet hoor. Gaat Hamas echt met zijn hangende pootjes gewoon zo het land uit? Nee, dat denk ik echt niet. Maar goed. Ja, gaat anders of troon. Uh, ja, Trump zit op de troon. Dat is waar. Die gaat anders met de hel komen. Zeker. Nou man, dan gaat hij echt. Wat, wat gaat hij dan doen? Atoom op de gaasestrook? Dan ja, heeft hij al alle taal Hamas taal. Ja. Dit, dit is, nou, hij heeft de harde woorden geuit en het moet nu eindelijk tot een, uh, tot een climax komen of tot een uh, zachte dood. En dan gaat iedereen terug zijn hok in en dan is het allemaal weer wereldvrede. En dan gaat het weer een tijdje broeden en dan komt het weer. Nou, niet zo negatief denken. Sorry. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, ja, toepak leeft hier op de radio. Ja. Ja. We zijn zonder uh, Marco, hè? Ja, het was toch wel een geluidje. Dat, dat geluidje wat hij vorige week maakte. Ja, was heel sexy. Maar goed. dat was toch niet helemaal uh, in orde. <laughs> heeft hij heeft niet naar laten kijken, dat is niet kwaadaardig. Maar uh, geloof ik dat ze oren moesten eraf of zo. Was dat? Ik weet niet wat dat moest je gebeuren. Zijn oren? <laughs> nee, nee. nee hij is nog gekker, Marco. Kijk het nog even aan, hè? Ja, het is gewoon irritant, gewoon dat soort dingen. Ik denk, sta je helemaal niet besteld. Die stem kan je altijd gebruiken. Ik moet er ook niet over nadenken. Als, als, ik, als die als in één keer valt, dat je denkt van, hé, hey, ik kan niks meer doen. Ik kan geen ons niet meer uitkramen, gewoon. Ik moet alles, alles nou over nadenken. En dat zie ik heel vaak met mijn cliënten, die, die niet kunnen praten. Ja, die moeten gewoon heel goed nadenken wanneer ze wat zeggen. En dan kom je erachter dat ze ook niet altijd willen, iets willen zeggen. Ja, lekker. Dan kan je permitteren blijkbaar. Ja, maar goed. Maar dat is ook heerlijk. Want ze zeggen ook, als je even niets zegt... Ja. dan komt een ander open en, ja. dan, en, en dan gaan ze los. Ja, alsjeblieft. Zeg. Ja, Doe maar dat is best maar wel eens goed, hè? Nou, dat zie ik aan anderen. Die kunnen echt verhalen vertellen. Doe dat maar niet. Blijf gewoon maar praten. Gewoon interessante dingen vertellen tegen iemand anders. Voordat die komt met allee dat denk je denkt, oh ja, maar die heb je er ook last van. En dat, oh, oké. Okay. En de familie, ja, dat had ik ook al in de gaten. En dat ook, helemaal niet goed. Nee, nee, laat maar. Zo, dat komt heel, alles komt ervoor. Nee, het is wel. je moet elkaar wel een beetje steunen. Natuurlijk. Goed. Wat horen we gisteren allemaal weer op het nieuws? Ook in België en Duitsland zijn er nu op gevoelige plekken drones gezien. 15 in het oosten van België en bij München lag het vluchtverkeer urenlang stil door een melding over onbekende drones. Hoe terecht zijn de zorgen hierover? Jazeker, en in België was het bijna een oefenterrein of zo. Het oefenterrein ligt in het oosten van het land, vlakbij de Duitse grens. Toevallig werd er net een opsporingssysteem voor drones getest, waarmee ze werden gespot. Waar de drones vandaan komen en wie ze bestuurde is niet duidelijk. Maar wel is er een vermoeden. Ja, er is zeker een vermoeden waar ze vandaan komen. En uh, Poetin was ergens, geloof ik, uh, wat had hij aangeschoven bij een praatprogramma. En, nou, daar werd uh, door de presentator nog even gevraagd van, wat doe je nou precies met die drones? Op zijn Poetins nam hij de Europese dronepaniek op de hak. 111, waarom... Ja, mijn rust is wat slechter... ...is dan van één kunnen praten... ...maar hij zegt hij bijzelf van... ...ja, je moet er toch wel eens stoppen met die drones? Ja, nee, ik ga ik stoppen hoor, ik ga echt stoppen met die drones. En een beetje met een lachere gezicht. Een laat hij in zijn vuistje lachen. Ja, zeker. Nou, maar één ding uh, kan ik daarop zeggen. Strange and a bit worrying. Ja, precies, Het is wel een ja. beetje verontrustend. Waar gaan we naartoe? Dat is met z'n allen wel waar. Dat is een puntje, ja, zeker. Goed, wat is je afgelopen week zo bijgebleven? Nou, ik weet dus dat er gisteravond... Uh, harddraverij in Zandvoort is geweest. Is gist dat gisteren geweest? Nou, gisteren, van 1 tot 5. Oh. En ik heb het idee dat ze misschien net zo'n beetje met het droge weer er, uh, dat hebben kunnen doen. Oké. Okay. Maar ik, heb, uh, ik ben er zelf helaas niet bij geweest. Hey, als okay. ja, ja, als jij ja, als van de radio hoort dan toch ook wel bij te zijn. Dat je Bij die paarden gewoon. Nou, misschien. <lacht> ja, misschien. Paard. Ja, misschien. Kom, paard. Maar blijkbaar, weet yeah. je... Uh... I know nothing about the ghost. Nee, daar komen ze allemaal the bij. Die, die no. die uh... Goed, samen. Naar het hoogtepunt. Oh, Zeker, nou, oh, oh. want jongens van het paal hebben we gehad. Nou, ik heb wel. Uh, ik had een, uh, een klein stukje op uh, Tech TV gezet en uh, toen heb ik wel die prachtige. ik wel die prachtige foto's gezien ook. Uh, op uh, insight en zo en, en, en, en op internet wel, okay. wel leuk om te zien dan. Het is echt Hoe lang is het weg geweest in Zandvoort? Nou, de laatste keer was volgens mij 2010, dus dat is jaar. Oh, dat valt wel mee Dat Valt wel Nou weer. ja. Ik dacht echt jaren 70 voor het laatste keer was geweest. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee oké. Okay, nee. Dat is nog wel meer tijd geleden. Dat is 15 jaar geleden, maar niet uh, 30 jaar geleden. Goed. Nou, je begrijpt al toebak op de radio. Straks de Zandvorse berichten en weer de geschiedenis. Wat speelde zich af er op 4 oktober door de jaren heen. Eerst even goud van oud. De bomen die licht geven. Neon trees, Dat er niet. En slapen met je uh, enemy. This is trouble. Yeah, this is trouble. I said For the thing to fill the void I don't go out Must I got used to something About the strangers and the noise And why leave when I got you, baby It's so reasonable, baby I need the thrill I never said you'd be easy But if it was all up to me I'd be no trouble Julia Lomber Roberts. Jaren 80 film of zo geloof ik. Als zo spannend was dat nog. En uh, dit is Sleeping with a Friend van Neon Trees. We staan nog steeds 2005. Ontstonden ze. We zijn zeer uh, dicht bevind. We zijn ze close met uh, Imagine Dragons. En de zanger van de Magic Dragons heeft ooit zich ooit ingezet voor uh, gelijke rechten voor man en vrouw. En die is van een bepaald, soort, een bepaald soort geloof, ik weet niet wat geloof het is. Maar goed, die waren het daar niet mee eens. En die vonden ook dat dat soort mensen niet met elkaar mochten trouwen. Nou goed, hij, is, hij heeft zich ervoor ingezet, lukte uiteindelijk gewoon niet. Goed, het is dus 10 minuten over 8 hier uit het grijsachtige Zandvoort. Ja, het is valt een beetje tegen. Nou, heeft geeft allemaal niet. Dan zorgen wij voor de nodige vrolijkheid op de radio. Goed, we kijken ook allemaal wat er in de wereld zich afspeelt. En vandaag in de Telegraaf een hoop te lezen. En onder andere gaat het over. Ja, alarm over de marktkracht. En een heel stuk te lezen daarover dat er eigenlijk tekort bedrijven zijn die met elkaar concurreren. Waardoor de prijzen uh, kunstmatig hoog worden gehouden. Oh, maar het is al zelf... jaren met de benzine, hè? Uh, sorry? Ik zeg dat is het ook al jaren met de benzine. Ja, weet ik het die gaat benzine... maar omlaag en die gaat maar uh, uh, officieel bij per barrel. Ja? Maar, uh, ja die meer olie valt. niet, olifat. weet je ja. wel. Ja. Nee, dit heeft echt te maken met supermarkten die zeg maar, uh, prijsafspraken maakten en uh, leveranciers. En uh, dat merk je wat het in het buitenland goedkoper is. Maar ook bijvoorbeeld banken die uh, stilzwijgend een zeg maar, soort afspraken maken. De een houdt de rente hoog en dan de ander ook. En zegt, oh, we gaan gewoon niet omlaag, we blijven gewoon. We, we zijn te kort verschillende banken die met elkaar de concurrentie aangaan. Dat is met een aantal bedrijven ook zo. Er zijn soms maar vier of hooguit vijf bedrijven... die met elkaar concurreren. En dat is slecht voor de consument. Want de consument ja. kan dat gewoon allemaal een beetje ophoesten, dat geld. Het zijn kartels, dus, hè, zijn het gewoon. Ja, en hè? daar werd naar gekeken in de Telegraaf. Dus, uh, en, uh, ja, goed. De, de, de vier grote zorgverzekeraars die maken zich dan de druk over. Dus, nou, en uh, nou, ja, doe er iets mee, zou ik zeggen. Speel ze uit hoe ze dat doen. Geen idee. Nou, er moet gewoon een nieuw bedrijf worden opgezet. Maar ja... Je moet eerst de concurrentie er ook weer aangaan. Je moet eerst heel veel geld investeren. En dat doen ze natuurlijk ook weer niet. Nou goed, wat lees jij zo al? Zijn er nog wat rare berichten te vinden? Ja, ik zie hier een bericht dat je in Dubai... kan je dus een kopje koffie drinken. En dat is bijna 600 euro. Eén kopje koffie. Oké. Okay. Wat krijg je we, daarbij? Nou, die is onder meer te danken aan de gebruikte bonen. Ja. En uh, dat zijn de beste en zeldzaamste koffiebonen. En uh, die heet de La Esmeralda uit Panama. Is dat weer door die kat heen gegaan? Nee, dat nee. staat er niet bij nee? deze keer. Maar uh, de koffie wordt geserveerd in een bijzonder kristalglas uit Japan. En, uh, oh, en volgens de v 60 methode heet water wordt heel langzaam over de gemalen koffie geschonken. Dat, is, dat doet me denk ik aan zo'n percolatotje wat je de, voor maar, had. Oké, okay, maar moet je dat dan zeg maar een week van tevoren bestellen zo'n kop koffie? Of is dat, uh... Nee, ik denk het niet. Ja, denk nou, als het zo langzaam krijgen. eroverheen moet, gaan, denk ik... Nee, ja, ja, ja, het koffie wordt wel geserveerd met een stukje tiramisu en chocoladeijs. Dat zorgt <laughs> voor een complete, luxueuze koffieervaring. Nou. Oké. Okay. Nou, wat een feest. Wat is de gemiddeld inkomen in Dubai? wat heb, heb je ook nog mee te maken. Die olie sheiks. Ja, voor mij is, in Dubai is het al wel behoorlijk hoog. Ik denk ja. dat, uh, dat, zij, dat het inherent is aan de prijs van een koffie hier. Dat is hier 5 euro. Dus 120 keer uh, zoveel als jij verdient waarschijnlijk. Ja. Zo? ja. Nou ja, goed. Ja, het is een uh, bizar iets wat daar gecreëerd is. Ja. Ja, nee, goed. Uh, straks onder andere de Zandvoortse bericht. Eerst weer even een nieuw plaatje van Blank. Ik kwam hem tegen en denk. ik, hé, hey, jij hebt weer nieuws uit? En dat heet... Don't you want my baby? I need a little bit of money, and I got a little bit of time, also. Favorite song all night, that's right. Now I can get you off my mind. This girl, you're you know so fine. Won't you be my best? zit erop te wachten. Met de titel Won't You Be My Baby. En erachteraan de nieuwe plaats van Thema en Palen. Dracula, alles wat ze maken. De teunt uh, wordt goud. Nou ja, wel ik word ook een beetje zat van het. Het is altijd op dezelfde toon. En als je dan van nou, nou, marsteltje. Kan je misschien ook nog wel een kaartje boeken. Ja, ze we zijn wel aan de prijs, 85 euro. En uh, ja, ze spelen in de Ziggo Dome op 4 mei. Dus uh, nou ja, misschien een mooie reden om naartoe te gaan. Thema thema palen. En uh, het is veel, vooral... Uh, ja, uh, multi-instrumentalist uh, Kevin Parker, die heeft het allemaal een beetje bedacht. Die is echt een beetje droompop. Uh, 2007 ontstonden ze en er zijn meer mensen. Hoor. Joe Watson, Dominique Spimper. Sp Spim Spimper, ja. En uh, Karen Garvey zitten in de, in de band. Ze, het thema en Palen. En ze remixen ongelooflijk veel plaat. Als je denkt: van ik heb een plaatje, dan gooi je ze zijn het sausje eroverheen. En dan kan het een grote hit worden, zeker. Goed. Hey, maar ik zit dat we denken dan 4 mei. Heb je een concert daar? Ja. En dan hebben ze dan tijdens het concert gewoon twee minuten stilte? Ja, dat is even de vraag. denk praat. ik dan in misschien, een ik van, ik hoe even, doen ze dat? Ik, ik zal eens even goed kijken of het echt zo is dat ze uh, spelen. Maar ik had volgens mij een kaarten gezien. En dat was volgens mij... U zegt, dan ze Beginnen het om twee minuten over acht of zo? Ja, vier mei. Ja, vier mei, ja, vier mei spelen ze. Dus bijzonder. Jij, ja, bijzonder. Ja, misschien doen ze dat wel. Want ja, zullen ze precies om acht uur beginnen? Nee, het begin is precies om acht uur. Nee, tien over acht zie ik. <laughs> ah, dus dat is ook uh, ja. getackled. Ja, ja goed, het gaat altijd wel over liefde. Dus die dingen, dat zeiden we wel het stilstaat, vast. Ze zullen Doe vast lack. in, in ja. ingesproken worden. Goed, duikers halen miljoenen. Ja, ik had vanochtend gelezen ja, in de krant. Je, ja, ja, het stond ook al in de krant. Ja, zeker. Het staat hier vandaag om 3.42 uur 42, Dus dat is wel hot nieuws. Amerikaanse schatzoekers hebben deze zomer een miljoen dollar... aan Spaanse munt opgedoken voor de kust van Florida. Het is eigenlijk een schat die in 1715 dat ze het jaar nog gelijk weten, ja. bij een scheepsramp tijdens een orkaan verloren ging. Want ze waren toen de tijd waren ze met het metaal onderweg naar Europa. En toen kwamen de schepen in een verwoestende storm terecht. En naar schatting een 400 miljoen dollar aan muntstukken is er uit die boten gestroomd. Zo. En afgelopen voor zomer hadden ze zo'n duizend zilveren munten, zilveren realen heet dat dan. En vijf gouden escudo's. Maar het grappig vind ik er wel, want ze zijn daar, het galjoen is in twee gebroken. ja. En het bedrijf dat, die, uh, dat deze zomer de munten terugvond... is officieel het enige dat mag zoeken naar die rijkdommen. Oh. Die Denk van nou, wat is dat nou? Maar ja, de vinders verdedigde de buit met de staat Florida. Ja. En die houdt sommige van die munten als museumstuk. Want ze zeggen ook, elk muntje is een stukje geschiedenis. En een tastbare verbinding met de mensen die toen de tijd leefden... Dus ja, dat is wel heel gaaf. Ja, je ziet dan een foto, maar het zijn allemaal van die hele vage stukjes metaal. Ja, zeggen, Dat, dat kan denk... toch niet de, de, de gat zijn. Daar ja, word je dat, er niet dat, blij van. Dat, dat zijn die zilveren. Dat zi die zien er zo ellendig uit. Ja, ja als dat... Uh, nou ja, we hebben het over 305 310 jaar heeft het onder water gelegen. Oké. Okay. Dat is wel lang. Oh ja, kijk nu laat eens een foto van dichtbij zien. Dan word ik al wat blijer. Ja. Dan zie een okay. beetje wat glimmen. Maar die anders lijkt net als een stalletje oud ijs. En die denk ik, nou, breng het uh, vanmiddag nog even weg. Wat? Ik heb het kistje voor. Weet je wat je bedoelt? Ja, ja leg het hier maar neer. en Van nou ja, het werkt zoveel kilo uh, ja. schroot. Is dat. Ja, zeker. Wat heb je ervoor <laughs> gekregen? Nou, ik weet niet eens. Het is een natuurlijk klein geld. Ja, klein geld. Nou nee, goed. <laughs> je, moet er, je moet er verstand van hebben. Nou, vandaag gaan we het toch hebben over duiken. Ja, wrakken uh, van viskotters. Die soms decennia lang uh, verdwenen zijn. En uh, goed, er is een nieuw, uh, een, een nieuw team die erop gaat. En die heeft een soort solar. En die kunnen vrij snel die, die kotters weer opduikelen. En die worden soms inge ingezet om dat voor elkaar te krijgen. Oh. En ze maken het heel veel mensen blij met. Het kost wel heel veel geld, maar deze mensen die dat doen... Ik ben even op zoek naar de namen. Uh, Maritine-onderzoekers. Uh, Kijk, nou, ik zie ze gauw geen namen. Nou, als besteed ik het zo nog wel of aardig, anders is het een beetje te kort door de Ja. Ja, het is een beetje leuk als je even wat namen kunnen noemen. Goed, straks de Zandvoortse berichten, dames en heren. Eerst maar eens even een leuk plaatje van de Good Neighbors. En ik heb ook de buurendag weer gevierd vorige week. En dat was gezellig. En ja? In al die jaren waren we weer bij elkaar. Nou, dit is een beetje die zo heet: The Good Neighbors. Walk, walk, walk. Niet zo lang bestaat Good Neighbors. Ze kwamen uit in 2024 met de single Home. En ik moet zeggen, het doet ook een beetje denken aan Edward Sharp en de Magnificent Sevens. Dat was ook zo'n bandje die uh, een plaatje hadden met het home. En dat klonk al oh, zo lekker vrolijk met die lekkere hoge geluidjes erin. En je denkt, oh, komt dat elkaar? Nou goed, dat verwijst weer naar Good Neighbors. En ja, vorige week hadden we natuurlijk de, de Dag, En uh, ja, bij ons in de straat eindelijk... Het was helemaal wel aan de andere kant van de straat. En dat is een uh, Dag, en ik denk, nou, ik sluit daar gewoon bij aan. Dat moet toch weer eens een keer gebeuren. En jawel, dan nou kom je erachter achter dat je denkt... Van, ja, wij kwamen in die wijk wonen. Toen waren we best, nou ja, jong. Begin dertig. niet echt jong, maar goed... Uh, en toen voelden wij ons wel jong. En toen hadden we ook wat oudjes daar tussen zitten. En nu zijn wij echt oudjes. Ja. En ja, nu is het omgedraaid. Het is wel leuk om dat te realiseren. Kijk eens naar je van... God, wonen die oude mensen hier ook? Moeten u niet naar het bejaardenhuis? Ja, en waar woont u dan? Waar uh, bij dat ijsje op het balkon staat. Oh daar. Oh ja, dat was gezien. Ja, ja, ja, ja. En hoe lang woont u hier? 23 jaar. Wow, dat is echt lang. En u? Uh, jaartje. Nou, goed. Het was oh. heel leuk om even tot elkaar te komen. Ja. Grappig en even een biertje te drinken. En, uh, nou ja, goed. Leuk om te zien. En nou, wat doe die, jij voor de kost? En, nou, uh... zeg, ja, zeg, ja, Als het gespreksontwerp doodvalt, dan kom je altijd weer terug. Wat doe jij dan voor het werk? Ja. En, dan, uh, en wat betaal jij voor je, voor je stroom en elektra? Ja, precies. We dus uh, dingen die bezale ja. dingen. Ik wil eigenlijk naar de passie, maar dat is misschien te kort nog. Even wachten. Goed, tijd voor de Zandvoortse berichten. Er komen mm. 500 nieuwe woningen op het curie terrein Nieuw-Noord krijgt echt een hele groene wijk erbij. En dan komt er ook nog 2000 vierkante uh, meter bedrijfsruimte bij. En uh, nou goed, het, ja, het, de, de opgave voor Zandvoort om woning te bouwen is 700 stuks. Uh, in 2030 moet het gerealiseerd zijn. En uh, de gemeente en pre-wonen en SBB, ontwikkelingsmaatschappij of zo... Nou, die hebben bij elkaar gezeten die hebben getekend. En het moet starten eind 2026... En Jan Jaap, nee, Jan Jaap de Kloet, die was er erg blij mee. Er moeten zeven woonblokken komen bij de Duinranda, Duinpark. En de auto's komen ondergronds. Dat is wel heel, heel mooi. 150 sociale woningen. 200 betaalbare, midden dure woningen. En uiteindelijk dan 150 wat duurdere woningen. Vrije sector is dat. En goed, ook appartementen voor starters. Senioren moeten daar ook een woning kunnen vinden. Dus dan kan het allemaal een beetje doorstromen. is oh, dus voor ons? Ja, kunnen wij daar gaan naar uh, Dat is wel lekker dichtbij ook. Zo kan ik zo op de fiets deze kant te komen. Nou goed, uiteindelijk uh, ja, uh, is dat een nieuwe positieve input in ja. uh, Nieuw-Noordgroen. En uh, kleine boompjes komen er, geveltuintjes, balkons met dakterrassen. Ja, het is wel, Er zitten wat oude bedrijven nog steeds op dat terrein. Bij het Curidex terrein. Dus die moeten wel een andere locatie krijgen. Dus die verplaatsing moet nog wel geregeld worden. En, nou ja, dat is nog wel een dingetje. Ja, dat gaat wel gebeuren. Ja. Die willen verplaatsen. Ja, die gaan ze verplaatsen. Dan komt het, uh, en die komen dan wel weer terug. Maar ze moeten eerst een tijdelijke uh, onder, Ander onderkomen birthdays. hebben. Ja, ja, ja. Ja. Dus, maar weet nou. je wat ik ook zo gek vind? Want dan zegt ze 2030. En in mijn, in mijn oren en in mijn hoofd klinkt dat nog zo ver weg. Ja, en dan ja. realiseer ik me in een Oh, we zijn al half van 2025, dat is over 4,5 jaar. Ja. Kijk, het brengt het wat meer dichterbij. Ja, zeker. Dus ja. Uh, ja. Ja, uh, wat nu heel dichtbij is gekomen, dat ondanks het regenachtige weer... is de korte vrij gisteren bezocht door enkele honderden toeschouwers. Oh, ja. En de winnaar werd de zesjarige bruine hengst Diapason... met op de sulky Rick Wester, die met zijn zegen de titel Piqueur van het jaar veiligstelde... Er is behoorlijk gegokt, nou het valt best mee... want de totale omzet was maar 28.800 euro. Maar het was een recordverstandwoord. Er kon er ook gegokt worden? Is dat, heeft dat blijkbaar, meest... ja, ja. blijkbaar. Oh, dat is, is dat leuk, hè? Ja. ja. Maar er staan een paar foto's bij. Het is op uh, de Facebookpagina van Van uh, en Courant. Ja. En die, uh, die zien er wel leuk uit. Maar er is ook een heel klein meisje... Dan op, met een ja, klein grappig. ponietje, weet je wel. Ja, ja. Echt heel schattig. Ja, het spreekt al tot wel Ja. Bijeenk rommelige bijeenkomst... Om, om de verplaatsing van de opvang... De, de, de bijeenkomst was bij Pluspunt, Vader, de burgervader was er en Bluis was er ook, de wethouder. Maandagavond was het, daar waren wat inwoners gekomen van Nieuw-Noord om zich te laten informeren... wat moet er gebeuren met die Oekraïne-opvang. Want ja, ze hadden nu bedacht Kees Omstraat en 120, 120 woningen, moeten, mensen moeten daar gaan wonen. Jeetje, wat een moeilijk verhaal dit. Eh, Woonunits komen op het Curidex-terrein en eh, nou ja, goed, ze willen dat weer vrijspelen voor woningen waar ik het net over had... Nou ja, het is allemaal wel lastig. Er werden uh, heel veel vragen gesteld. Het zou eigenlijk in kleine groepjes worden uitgelegd. Maar omdat mensen binnenkwamen en meteen al vragen begonnen te stellen... in een hele kleine ruimte, werd het ook een beetje paniekerig allemaal. Ja. Dus ja, het werd niet helemaal heel, heel prettig uh, ervaren in ieder geval. Dus dat is wel, wel jammer. Terwijl, nou, het uh, is ook onze uh, razende reporter die altijd iedere week een kolom schrijft in de krant. Yeah? Die is toen uh, op een tafel gestaan en die, uh, gaat staan en die heeft toen... Uh, de, de, de BMW zegt: Van jongens, centraal graag, want uh, dit schiet niet op. Nee. Ja, en toen, nee, toen is uh, Gertjan Bluis, de wethouder voor financiën, in het gat gesprongen. En toen. Uh... Is er wat meer verteld? Ja, dus, ja dus daar, er is echt heel veel achterdocht dat er toch op een of andere manier een asielzoekerscentrum gaat komen. Ja. En daar konden ze zeggen, nou ja, nee, dat is niet de bedoeling eigenlijk. We zijn gewoon bezig met deze uh, 120 uh, uh, mensen die daar moeten gaan wonen. Dat 120, is dat eigenlijk... ja. ja 120. Maar ja, de gemeente Stantwoord heeft ook uh, met Velsen overeenkomst gesloten over de opvang van 44 asielzoekers. En om te voldoen aan de taakstelling uit de spreidingswet... moest voor deze groep onderdak bieden. Ze zitten nu nog op het cruiseschip Ocean Majesty in Velsen. Ik wist niet dat ze daar zoveel water hadden dat daar een, een ocean ship in kan. Ja. Maar uh, de, de, als tegenprestatie neemt voor dus vijf statushouders. Dus personen dus met, uh, die met succes hun asielprocedure al hebben doorlopen... Ja. en een permanente verblijfsvergunning hebben gekregen, nemen ze over... Dus omdat uh, dat voorlopig die 44 gaan eventjes daar in, uh, in dat uh, Ocean Majesty die zitten in Velsen. Oké, okay. nou prima. Een miljoen jacht ja. in Bentveld. Grappig om dit soort dingen altijd te lezen. 50 bewoners die de postcode en postcodegebied 2116 uh, wonen in plaats in de studio en strijden voor de, de tot 5 miljoen oplopende prijzen geld. En dat wordt dan, uh, nou ja, goed, dat wordt dan, uh, 12 oktober uitgezonden. Ja, spannend, SES. hè? Jezus, nou zo grappig ja. ja. Ik ja. ben daar nooit mee bezig, maar ik kan me voorstellen... als je daar vlakbij woont, uh, ja, dan is je kut. zit ik er net niet bij. Ja, Dat kan ja. gebeuren. Toch? Ja, dat, ja dat, dat gevoel heb ik ook een beetje. Want uh, ik heb dus ook uh, voor de zekerheid een lot. Ja. En dan uh, hoop ik uh, ook nog een keer een uh, straatprijs te hebben. Want ons straatje is niet zo groot. Nee. Dus nou, dan uh, oh, zit dan ik groot. Uh, de... oh. Misschien zitten er maar tien of zo die een lot hebben. Ja. Nou, uh, het nou, is helemaal Ons, leuk. Onze wijk is heel groot, dus nou, ik doe sowieso niet mee met uh, gokken. Ik gok altijd op andere dingen. Goed, nou, dat is het is over de zand voor zijn dames en heren. Het tweede gedeelte in gaan we Veel meer natuurlijk. En ook de geschiedenis hier te ver aan te komen. In het tweede gedeelte in de We gaan we kijken naar 4 oktober door de jaren heen. Eerst maar even een nieuwe plaat van Lucas Hemming. Where do you go? Where do you go, my lovely? Ja, dat is een andere plaats. Je hebt nog eens een live horen zingen, uh, Lucas Hemming. Ja, apart geluid krijgt hij dat. Where do you go, nieuwe plaats hier bij Toepalkleven in de zaterdagmorgen? Ja, we kijken even aan. We hadden het net al over die schepen die dan op de bodem uh, gevonden uh, worden. En ja, soms zitten daar munten in en soms zitten er ook nog steeds lichamen in van uh, mensen ja, die nog steeds vermist zijn. En ze hebben daar dus nu in, uh, iets voor bedacht. De onderzoeksmaritiem vermisten, dat is een stichting. En dat zijn speurers, vrijwilligers. Uh, het kost heel veel geld, maar deze mensen doet het vrijwillig om zeg maar, de zeebodem af te, te zoeken. Een onder andere Meldijk. Uh, Meldijk, dat is een man die uh, doet daar aan mee. En die waren ooit op zoek naar een schip. En die vonden uiteindelijk een, uh, een schip dat heette de, de HD 108 uit Den Helder. En dat was echt een katalysator, want dat kwam in de krant. En toen uiteindelijk kwamen heel veel mensen van... oh, ze hebben een schip gevonden. Nou kunnen ze misschien ook wel mijn vader nog vinden op zee. En zo krijgen ze allerlei aanvragen van mensen... die nog steeds hun vermiste familieleden terug willen hebben. En dan gaan ze dus op pad. En de Rijkswaterstaat is een belangrijke bron. Die kennen de bodem als geen ander. En verder worden er ook eh, solar scans gemaakt... En uh, uiteindelijk kunnen ze dan die schepen terugvinden. En die is het wel, ja, sommige mensen hebben ook echt verstand voor stromingen. Beetje van stromingen. Weet je, dan steekt de wind op. En als je dan voor de storm wil, wil schuilen, waar, welke kant ga je dan op? Nou, sommige vissers weten dat. En dan denk je ook van, nou, zou je daar misschien op de bodem van de zee kunnen liggen? Dus dit zijn echt mensen die gedreven zijn om uh, die schepen op de zeebodem weer terug te vinden. Ik vind dat uh, iets moois. En, ja, het lijkt me ook wel tot de verbeelding spreken dat je dan uh, mensen blij maakt. En je vindt iets op de bodem, dat daar gewoon een schip ligt. Weet je wel. <laughs> Ja. Dus de, ja, dat is een, een combinatie. Eén duiken is ook nog wel iets. Ik heb ja, het ooit maar, eens geprobeerd, maar het is niet mijn ding. Nee, maar ja. als je al, dat, dat gerucht al gaat, ja. dan gaan natuurlijk al die duikersgroepjes uh, uh, daar een beetje zoeken. wel? het is gewoon leuk om een doel te hebben om te duiken. Dat hè? bedoel ik. In plaats van gewoon ja. maar een beetje vissen kijken. Je, oh, die heb ik al gezien. Oh, die heb ik ook ja. gezien. Die heb ik ook <laughs> gezien. Hé, hey, die heb ik niet gezien. Ja. Ja. Maar jij ja, moet er altijd uitkijken hoor. Want je weet nooit wat er nog meer onder het zand zit als je nee. daar een beetje speelt. Dus ja, doe gewoon met een stokje poeren en niet met je vinger. Nee, want de nieuwe, uh, nieuwe verhalen zijn natuurlijk wel op Discovery Channel. Dat moet je al, nee, op uh, History Channel, dat moet je altijd met de corselle nemen. UFO's zijn gespot onder water namelijk op de oh, uh, Atlantische ja. Oceaan. Ja. En, uh, in de Noordpool, daar hebben ze helemaal een base. Daar komen ze terug en dan ja, onder water. Want ik kan. zoekt niemand! Nee, je ook niks te zoeken daar. Het was natuurlijk dus War of the Worlds of zo, dat ze dan ook al jaren onderin waren. Ja, de dat was een cool shit. Dat, je dacht, dat wow. was een nieuwe verhaallijn die ze bedacht hebben. Terwijl eigenlijk het originele. kwamen ze gewoon van Mars met groene flitsen en, nou Ja, dat je, Ja, ja dat was wel nou, toch? grappig toch? Het was wel grappig. Het was wel, uh, ja, wel een, een indrukwekkende film. Die effecten erbij en zo. Ja! Goed. Het is altijd leuk om, maar het is altijd die dreiging. En dan komt uiteindelijk komt de dreiging uit. Yeah. En denk je: oh, wat is dat nou? dat valt dan een beetje tegen. Ja, ja, ja. Maar ja, het maakt niet uit. Nee. Er, is, uh, een, een er is een nieuwe gadget: het is een Samsung Ring. Het is een ring, en dit is dus eigenlijk net zoals je, dat je het uh, horloge hebt: yeah. een ring waarbij je dus allerlei gezondheidsmetingen kan doen terwijl je hem draagt. Okay. Maar dan blijkt dus dat de ring dus, uh, een beetje begint op te zwellen of zo. En er zijn nu uh, verschillende mensen die dan naar het ziekenhuis hebben gemoeten. omdat ze uh, bijna een vinger kwijtraken uh, door dat ding. Eh? En je haalt er niet even af of zo, weet je wel. Dus uh, dat is gewoon heel vervelend. Dus het, je, je grijpt zeg maar. Uh, je grijpt naar een lekker een broodje kroket. Dat je denkt, en dan gaat die ring gaat knellen. dat je denkt. oh, dat mag allemaal. Oh, dat mag niet Sorry. Oh, dat zou wel goed zijn. Dat je ja. een, een schok krijgt, weet je ja. wel. Ja, nou, dat vind ik wel een goed idee eigenlijk. Ja, die nieuwe technieken hoorde vanochtend op Radio 1: dat ze ook brillen hebben voor mensen die zeg maar uh, slechthorend zijn en die zeg maar soms, soms theaterstukken niet kunnen volgen. Die krijgen dan zeg maar in de bril de ondertiteling? ondertiteling. Echt? Oh, ja. Wow. En daar kan je dan instellen. En uh, het, echt, de technieken gaan steeds verder, joh. Ja, dus, dus ik er... bedoel, ik, uh, ja, een beetje af voor dat soort mensen die het creëren en ook andere mensen. De, ja, het is, het is nu nog zeg maar. Uh, Echt voor mensen met een handicap, net als die fiets, maar uiteindelijk gaat iedereen zijn bril dragen natuurlijk. Dat is ook in, in contact met buiten, buitenlanders, is dat veel makkelijker natuurlijk. Oh, ik zie hier een foto van de ring. Van Koop. de ring, jawel. En, en de vinger. Michael ja, ik ziet dus inderdaad, uh, er zit aan, aan de binnenkant van een stalen ring, zie je dan uh, de naam van, uh, van, van het merk. En ja? dan zie je dus gewoon dat dat inderdaad op zou kunnen zwellen of zo. Oh ja. Dus, maar misschien ook dat het hetzelfde is met die batterijen in de auto's, dat die zomaar een beetje kunnen ontvlammen of zo, omdat het de hele tijd warm is of zo. Ja. En dan zie je toch echt van, nou, dit gaat niet helemaal goed. Ja. Hey, de, uh, gelukkig is die ring heel klein, anders heb ik het idee dat die nog ergens anders over, om gedaan kan worden. Nou ja, dat helpt misschien uh, tegen Me Toetjes. Nee, zeker. Op het moment denk dat die ring. Denk je, nou, oh, daar oh, zit oh, die, die straks. Kijk. Nee. Nou ja. Ik vind het een heel goed idee. Ja, ik vind het is een heel goed idee. Ik hoor het wel weer. Goed. I'm a ghost in the be part of some mooie tekst hoor, dit. Ja, geef me een zoen. Ja, geef me nou een zoen, anders schiet ik de hersenen uit je hoofd. Of ik zit langs het zwembad en ik zou het heerlijk vinden om jou te zien verdrinken. Ja, oh. dat zingt echt werkelijk waar allemaal in deze plaat. Echt. Ja, maar zo'n uh, plaatje heb je ook van Wim Stoddenveld, hè? Ja? Van uh, Lieveling heet dat. Van, uh, Lieveling hoor. Oh. Uh, dat hij altijd zat op balen, want dan ging ze de zee in en dan kwam ze toch weer die golven uitgekrompen. <laughs> Heb je die nooit gehoord? Nee, die ken ik niet. Oh, die moet toch een keer in je naai opsturen. Ja, goed. Dat is met deze dat is die toch, Je uh, kan het ook in het Engels doen, maar gewoon in het Nederlands is het ook wel weer grappig. Ja, Zinovoort en het heet heel poolside. En ze zat aan de zijkant van het zwembad met toch foute bedoelingen, zeg maar. Dat is wel waar. Goed. Nou, afgelopen weken uh, nog steeds uh, nog niet helemaal duidelijke bericht wat er precies gebeurd is uh, met de, de fatbike en de jongen die daarop zit. Ik zat natuurlijk wel erg confronterend. Ik zat toch wel echt vast aan de televisie toen een oom, de oma van deze jongen uh, daar uh, aanschoof. En dat was bij uh, Pauw en de Wit. En die vertelde wat voor iemand uh, hij was. En dat zij hem zo niet kenden. En het, ja, het was, ik, ja dat, het was een beetje ontwerkelijke televisie. En mensen moesten ook op haar reageren. Ze wel heel knap dat je daar zit. En ze twijfelde niet aan uh, wat er nou allemaal gebeurd was. En ze wilde ook niet de politie afvallen. Dat deed ze ook heel mooi... En ze vond dat Roethoff eigenlijk wel een beetje ja, te heftig had gereageerd. Door te zeggen dat hij, in de, dat hij in de rug was geschoten en dat het niet goed was gegaan. En, nou wacht, eerst het onderzoek even af. Zij was erg terughoudend. Ik vond, ik vond het bijzonder dat ze daar zat... En dat gaf wel een ander beeld van een jongen... die waarschijnlijk toch een beetje de verkeerde kant op was gegaan. Hij had foute vrienden. En hij was, hij was gewoon lief wel gezien... lief voor zijn oma. Hij was heel lief voor zijn oma. En, en dan, en ja, dan, is het dan wordt moeilijk. het in één keer wel heel, heel anders. Wordt het dan. Ja, maar je ja, je van denkt, de dood ook niet zo goed natuurlijk. Want zo werkt het ook. Ja. Hij heeft verder niemand vermoord. Hij liep alleen met een wapen. En waarschijnlijk heeft hij slecht gehoord gehad, zegt die oma. Want hij luisterde mij ook heel slecht. Ja, dat kan dubbel zijn. Maar goed, uite uiteindelijk uh, uh, ja, de combinatie ervan... Wapen en slechte vrienden zou dit misschien ja, dit de fout kunnen zijn. Nou, we ja, wachten het af. Je mag ja. heel blij zijn als, uh, als het allemaal goed gaat, weet je wel. Want uh, als je inderdaad een kind hebt wat uh, erg beïnvloedbaar is... Ja. en dan kan het zomaar zijn dat, uh, dat, dat uh, mensen zo'n zo kind helemaal kunnen uh, groomen... Van, uh, ja. en die gaan dan misschien voor... Uh, voor 20 euro ergens even een exclusief neerleggen. Of weet je al dat soort ja. andere dingen. Het is zo makkelijk, of een, een hè? Het pak ezel met telefoons. Uh, pak ezel met al die telefoons en dat soort dingen. Daar hoor je ook niks, niet veel meer over, trouwens, hè? Nee, nee, daar hoor je niet veel meer over. Nee, mm -hmm. goed. Maar goed, we wachten het af. Ja, had, uh, ik vond het wel heel mooi om te zien. Van, nou ja, om te vertellen dat zij, zeg maar, ja, dus hij had mijn uh, naam op zijn arm, onderarm getatoeëerd. Oh. Dus er was echt een hele bijzondere verbond, uh, verbinding. En uiteindelijk zei ze: van, ja, ik, ik heb het volgens mij zo goed mogelijk gedaan om dit zo af te, sloten, af te sluiten. En nou ja, ontwapende de televisie, dat was het. Goed. Leuk. leuk. Ja. Uh, er is in, uh, dit weet je heel wat anders. Er schijnt dus uh, door een cyberaanval, Schijnt Japan te maken te krijgen met tekorten yeah? van zijn meest populaire biersoorten. Nee, toch? Ja. Want uh, die brouwer produceert onder meer Asai Super Dry. Ik, ik ken het helemaal niet. Maar ze werden dus uh, getroffen door een cyberaanval. En daardoor lag de productie stil. En ook de verschepingen, verschepingen lagen daardoor plat. En uh, Asai waarschuwt nu dus dat er voorlopig nog geen hervatting van de productie zal zijn. Dus ja, dat wordt, uh, wordt heel ernstig. Er uh, kan geen beer meer gedronken worden. <lacht> maar ja, bij de cyberaanval gaat het mogelijk om ransomware. wel van die gijzelsoftware. En waarschijnlijk willen ze daar dan niet aan toegeven... En daardoor kunnen ze gewoon een, een periode dan geen bier maken of zo. Nee. Ach maar ja. De, ja, ik, ik vraag me dan af: wat is dan een computer? ja, dan zou je het weer even op papier moeten doen. Want die machines kunnen misschien wel gewoon draaien. Ik ja, dat weet het ook niet. Maar ja, Dat weet ja. je niet. Ja, tegenwoordig kan je alles uh, via iPad. gaat met computers. Uh, alles computers, nee. ja. Die moet je gewoon weer met de hand. Huppakee, net zoals vroeger. Dat wist wel eens leuk: handgemaakt bier doe je de prijs wat ja. omhoog? Nou, de man wil wel betalen hoor. Als je bier wil drinken, dan gaat hij betalen hoor. Komt hij maar. Zeg ik denk een hier, denk een hier. Mannengrot. En de man cave moet natuurlijk altijd wel bier staan. En al die flesjes die ik wel leeg gedronken heb. de verschillende soorten moet je kunnen tonen. Nou, dan geef je tiffen uit. Ja, die kan dit zo en dat is zo leuk. Oké, okay, tijd voor Rock'n'Roll, The Black Key. Met Beck. A cup full of sand. My chaperone is playing the drink cup. And all my good intentions are black. Een soort link had daarmee. Een linkje. En dit was samen met Beck. En hij zong ook I'm with the band. Ja, normaal is dat dat zo. Maar ik dacht, ik sluit me nu aan bij een band. Ja, dat was vroeger altijd weer. Die ging toch altijd vooraan bij een band staan. En dan zei hij zei altijd van, ja, ik, ik, ik ken hem wel hoor. Ik heb met hem gepraat. Oh, jee, vet man. Je nee, kent hem ook gewoon. Ja, zeker. Zo is dat. De achterliggende gedachte. Goed, is de zaterdagmorgen mijn het leeft En Marco Sterke, Ja, had toch iets met zijn stem. Waardoor hij vorige week ook een beetje klonk. En daar heeft hij naar te kijken. En dat kan volgen worden. Maar nou ja, dat is, ging nog niet zo makkelijk allemaal. Goed, vandaag in de Telegraaf te lezen. De meeste stellingnemers geloven niet dat het vredesplan van Trump voor de Gazastrook een succes gaat worden. Nee, eh, 48% die denkt. Nu, er gaat niks worden. Er gaat helemaal niks worden. Nee, Hamas gaat er ook nooit ja op zeggen. En 31% gelooft er wel in. Die zegt, nou, dat kan toch best wel eens wat gaan worden. Van die hele Gazastrook leeg trekken en een vakantiepark. Nee, dat is niet het plan. Nou, het is al bouwrijp gemaakt. Maar goed, het jaar... Uh, ze zijn wel iets minder aan het bommen gooien, hoor ik vanochtend. Want Hamas heeft wel een klein beetje toegehap. Die zegt van, nou, we willen het wel uh, mee in zee gaan. Maar op bepaalde dingen hebben ze nog geen ja gezegd. Nou ja, goed, uiteindelijk... Uh, ja, die gijzelaars moeten vrij worden gelaten. Dat is, dat is een punt. En daar wil Neteljaan het ook een beetje met scoren nog. Dan, dan krijgt hij weer die stemmers van als, hij weer, als er weer nieuwe verkiezingen komen. En dan zegt hij, oh jaan ja, heeft die, die mannen en vrouwen nog terug weten halen. Nou, laten we toch maar weer op hem stemmen. Mm. Nou, ja, dat, Ik weet het niet. Ja, Het is allemaal wel spannend wat moet het gaan worden. Nou, wat ik al zei, 48% denkt dat het niet niks gaat worden. Ja, ik weet het ook niet. Ik, maar, maar ik denk ook wel dat er is natuurlijk een zeker risico. Want nu... Heeft uh, Trump echt gedreigd dat ja. de hel uh, zal losbarsten? En, en ik dacht van nou, wat dan? Weet met, je? met de kar heb ik. Da, nee, niet dakar, met Draconische uh, maatregelen? Nee, nee, ja. Oh. Draconisch. Nee, eh. Um. Ah, uh, Jezus kan ik het ook niet uitleggen. Uh, Qatar. Qatar heeft hier op de tafel gezeten. Oh. Daar zitten natuurlijk heel veel Hamas-strijders die daaronder gedoken. En die heeft ook eigenlijk een beetje meegewerkt aan die 7 oktober. Op een of andere financiële stroming en zo. Maar goed, die wil wel meehelpen om dit tot stand te brengen. Ja, uh, over drie dagen is het 7 oktober. En dat is het twee jaar. Dat is het twee jaar, ja. ja. Maar goed, dus die hebben al gezegd, wij willen eraan meewerken. Al, al, ja, Daar zitten die strijders. Dus als uh, Trump wil aanpakken, wat wil hij aanpakken dan? Wat, wat, wie? Waar, waar, waar gaat hij extra? bom opgooien. Alles is al plat. Er is niks, niks meer te vernietigen. Nee. nee. Dus dan, dan... Nou ja, dus dat zijn loze woorden. Die hebben we vaker van hem gehoord. Hmm. Ja. En er zat een tekening, een cartoon tekening vandaag... in de telegram. Dat was ook wel weer grappig. Die tekening is te zien dat... Uh, een vredesduif houdt een, een steen vast. Of eigenlijk eerst... een, een vredestakje met aan een steen. Oh. En dan zegt hij... Hup! Vliegen! Ja. <laughs> met andere woorden, ja. Vliegt en een steen valt meteen op de grond. Het, ja. Laat gewoon de Palestijnen met een baksteen vallen, met andere woorden. een baksteen laten vallen. Ja, ja dus dat is ja. een uh, mooie ja. omschrijving, ja. voor. Ja, het is uh, vandaag Dierendag. Ik weet niet of je het al uh, meegemaakt hebt. Uh, of jij uh, dieren in je huis überhaupt gevonden hebt en ze nog even opgesloten hebt. Niet vrijwillig had. zitten de dieren bij mij? Nee. <coughs> nee, nee nou, ook niet. Uh, nee. Die <laughs> even ik heb ze niet opgesloten, maar uh, die dieren, rondkruipen, die heb ik liever niet. Oh. Ja, deze dag staat natuurlijk in het teken van dierenwelzijn en, van, en het bewustzijn omdat er vergroten over de rechten en het welzijn van alle dieren. Zowel huisdieren als wilde dieren. Ja. Dus, uh, het, uh, het is dus op 4 oktober omdat dat officieel de, geboorte, uh, de, de dag is van Sint Franciscus van Assisi. Die was de patroonheilige van dieren en het milieu. Oh. En omdat die er was, heeft onze vorige paus, die had zich ook Franciscus laten noemen. Oh, oké. Okay. Wist je dat? Ja. Oh, grappig. Dus die, want die stond bekend om zijn liefde voor alle levende wezens en werd daarom gekozen als symbool. Maar uh, de wereldwijd aandacht. Dus uh, mensen worden gestimuleerd om toch vandaag in ieder geval nog geen uh, vlees te eten. Jee. En, uh, en om, uh, je, geef je hond een extra kluisje en wees extra lief. Okay. Maar geef je hond dan ook vegetarisch eten. Hè? Ja, wel, geef vlees dan hè? Niet een nee. ander dier geven. Nee, want nee. Uh, ze zeggen ook wel. Van als alle honden uh, voor de helft minder vlees zouden eten. Dan zou een behoorlijk gedeelte van de CO2 uitstoot minder worden. Ja, dat snap ik. Dus uh, ik heb geen honden, geen honden en katten en dieren. Dus ik, ik werk al hartstikke mee. Ja, zeker. En je eet ook regelmatig vegetarisch. Dus. Ja, ja, zeker. Okay, ja, ja. ik ook wel, maar goed. Vanavond vind ik wel lastig, want ik ben alleen. Dus ja, ik ga dan meestal voor de snelle maaltijd gewoon een wokgerecht. Er zit toch een stukje kip in. Ja, je, je kan ook en die nepkip nemen die laat je gewoon heel even marineren in de soja of zo. Oh, ja. Nou, nou Dat toch goed. niet Ik wil er nooit zo lang over nadenken over mijn eet. Ik wil gewoon dom. En nou, dan maak je gewoon pannenkoeken. Pannenkoeken. Wat lekker. Ja, zeker. lekker. Met appelmoes en uh, geweldige rozijnen. Ja, je kijkt wel... echt heel veel vies. Ik virus. krijg gewoon zo'n gevoel van als een pannenkoek. Ik vind oh. het altijd wel twee pannenkoeken, maar om dat voor mij vol te geven... vind ik het altijd weer wel grappig. Goed. Ja, nog een paar plaatjes voor negen. En een van die leuke plaatjes is de bitches. Zeker. En volgens mij is er liefde op Jocelyn. Een mooie plaat van The Beaches and en Joyselin uh, en goed leuke teksten allemaal van deze band en het zijn natuurlijk allemaal vrouwen bij elkaar en mocht je het erg interessant vinden ja ook deze band komt binnenkort in Nederland dan heb ik het over 6 februari 4 februari sorry 4 februari in de Melkweg en dat zijn echt prijzen, dames en heren. 31 euro. Hoeveel oh, ga je dat... heen? Nou, ik vind het wel grappig, maar uh, ja, ik weet niet of ik dat de hele, de hele avond volhoud, deze muziek. Maar goed, ik vind het wel grappig op, optimale muziek. En er zit ook wel hele scherpe tekst in over de, de, die hele LTBQ+. gemeenschap uh -huh. ja. Dus dat is wel leuk. Daar zijn ze ja, heel, heel erg mee bezig. Goed om te horen. Ja, dat is duidelijk. Ja, de mensen moeten het voortouw nemen, anders vergeten we het. Ja, zeker. Dan zitten we alleen met die drones in, een, in onze uh, dromen. Ja, oké. Okay. Nog even kort. Ja, er is uh, de landen zijn uh, massaal te laat met het inleveren van de klimaatplannen... bij de Verenigde Naties. Dat komt natuurlijk door al die honden, hè, die alles vlees eten. Ja. Maar ja, de huh? deadline was al ver, verschoven. Ja? En uh, in februari er is er slechts een handvol landen is ingeleverd. Maar de Verenigde Staten die schaffen het klimaatbeleid af. Dus vandaar kan je niks verwachten. Ja. En de EU ziet zich als... Uh, voorloper. En Wopke Hoekstra is al bezig geweest om het langs alle land te doen en dat lukt maar niet. Nee. Dus nou ja, we gaan het afwachten. Ja, het is een beetje in vergetelheid geraakt zeg ik altijd weer. Er zijn weer belangrijke dingen op de agenda terechtgekomen. Goed, straks in de tweede geheel van het radioprogramma hebben wij geschiedenis. 4 oktober. Tot zo. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM.